Vijf uur. Het NOS Journal. Mizalat Thomasen. De parlementsverkiezingen in Iran zijn met een overweldigende meerderheid gewonnen door aanhangers van geestelijk leider Gamenei. Ze hebben zo'n driekwart van de parlementszetels veroverd. De uitslag is een pijnlijke nederlaag voor president Ahmadinejad. De verkiezingen werden gezien als een krachtmeting tussen hem en Gamenei. De Iraanse oppositie heeft de verkiezingen geboycott... omdat er geen vertrouwen was in een eerlijk verloop van de stembusgang. In Jemen zijn tientallen doden gevallen bij gevechten tussen het leger en Al-Qaeda-strijders. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 30 militairen omgekomen. Aan de kant van Al-Qaeda zouden er 14 strijders zijn gesneuveld. De gevechten speelden zich af in de zuidelijke provincie Abiyan, niet ver van de hoofdstad. In dat gebied zijn het afgelopen jaar verschillende dorpen in handen gekomen van een groep die banden heeft met Al-Qaeda. In Tibet heeft de moeder van vier kinderen zichzelf in brand gestoken, zegt een Tibetaanse verzetsgroep. De 32-jarige vrouw zou ter plekke zijn overleden. Ze stak zichzelf in brand bij een politiebureau. Afgelopen jaar hebben ruim 20 Tibetanen zichzelf in brand gestoken uit protest tegen de Chinese overheersing. De A58 is bij Oorschot afgesloten omdat de weg bezaaid ligt met aardappelen. Een vrachtwagen in de richting Eindhoven is daar gekanteld. De aardappelen zijn zo verspreid dat de weg in de richting Tilburg ook gedeeltelijk dicht is. Er staan files. De Verkeersinformatiedienst denkt dat de weg pas tegen 10 uur vanavond weer helemaal open gaat. Bij de World Cup wedstrijden in Heerenveen is de 1000 meter gewonnen door Shawnee Davis. De Amerikaan bleef Stefan Groothuis en Kjeld Nuis voor. Michelle Mulder en Sjoerd Vries werden vierde en vijfde. Bij de vrouwen ging de zegen op de duizend meter... naar de Amerikaanse Heather Richardson. Zij won voor Irene Wust, Marit Leenstra en Margot Boer. Het weer vanavond en vannacht kans op regen. Het koelt af naar een graad of vijf. Morgen bewolkt en ook af en toe regen. Het wordt dan ongeveer zeven graden.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 Herman van Veen vecht al bijna een halve eeuw voor de rechten van het kind. Is er in al die jaren iets verbeterd? Volgens schrijfster Rudy Wester waren gereformeerde meisjes in de jaren 60 wilder dan wij denken. En waarom zijn er zo weinig vrouwelijke componisten? Tanja Kross, Roberta Alexander en Maartje van Wegen zoeken een antwoord. U ziet het in Kunsthof TV. Vanavond iets na 6 uur op Nederland 2. De beurs lijkt wel een achtbaan. Ik wil met mijn beleggingen overal op reageren. Zoveel tijd heb ik niet. Dus vroeg ik de...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 Snel terug naar PSV tegen FC Twente. Gaan we uh, doen in Eindhoven. Waar Twente leidt met 2-0. En die houtkampen was tegen nou, dikke een uh, half uur door die goals van John en Jansen. Vlak voor het nieuws was hij nog getuigd van de enige echt serieuze kans die PSV gekregen heeft. Via Poivonen na nou, dat 1 2 met Wijnaldum. In de minuten daarna is Twente weer wat vaker op de helft van PSV. verschenen. Nu goede actie John. Tegenstander voorbij. Voorzet is te gehaast. Komt toch nog met een gelukje voor de goede van Chatli. Die geeft hem aan De Jong. De Jong oh. wil hem op zijn beurt nog geven. Ook aan Jansen die staat totaal vrij. Maar daar zit dan net een PSV-been tussen. PSV verdedigt uit. Verspeelt weer ogenblikkelijk de bal. Dan wordt er weer om dat te herstellen. Een overtredingje gemaakt en krijgt denk ik Labiat nu geel. En komt er een vrije schop voor Twente, een meter of twee buiten het strafschopgebied. Want voor de zoveelste keer maakt PSV in de opbouw, in het uitverdedigen, kostbare fouten. Waardoor het Twente eigenlijk in een zetel zet in deze wedstrijd. Je moet ook bij zeggen, Twente heeft twee keer op doel geschoten deze dit duel. En die gingen er ook allebei in. Maar de wijze waarop PSV Twente helpt, dat is, euh, nou ja. Schrijnend, wou ik zeggen. Dat is misschien ook weer te ver, maar het, het ziet er gewoon niet goed uit. Ja, Fred Rutte is er grijs van geworden. En dit was een kans hoor, want uh, Luc Jong zag dat wel goed. Maar uh, hij kreeg de bal niet bij Chadli. Vrije trap, over Chadli gesproken. Uh, vanuit de keeper gezien, rechts uh, van uh, het strafschopgebied. Nou, rechts uh, buiten het strafschopgebied. En Chadli vanaf 27 meter haalt de bal in één keer op het doel. Oeh, bijna een uh, koketje. Uh, Heinz Stuy moesten we bijna aan denken, maar hij heeft hem in twee instanties vast. En hij Hees. Is Andreas Isaacson, die nu heel langzaam doet om uh, de bal in het spel te brengen. Alsof hij met 2-0 voor staat, terwijl 2-0 voor FC Twente is, schiet hij de bal omhoog. Maar Tafs heeft de bal geraakt, volgens mij een van de eerste keren in deze wedstrijd. Terwijl we al 33 minuten bezig zijn, er een overtreding wordt gemaakt door Wijnaldum op Jansen. En uh, Paul van Boegel even komt praten met beide heren. Kijkt uh, hoe het met Jansen gaat, die op de grond ligt een pijn aan zijn been heeft. Maar hij komt alweer overend. Ja, een beetje ongelukkige botsing bij Naldem die op de tenen staat van uh, Jansen. En dus uh, de vrije trap voor Steve McLaren en zijn mannen. McLaren, sinds hij aan het uh, roer staat, zes van de zeven gewonnen tot aan deze wedstrijd. Alleen verloren van Herakles. En hij doet het dus goed, terwijl heel wat mensen uh, dachten van nou dit wordt een heel ander jaar dan het kampioensjaar van FC Twente. Heeft hij de boel aardig op de rit gekregen. Vrijschop van Wisselhof, uh, Die bal gaat de helft van PSV op. Wordt weggekopt weer daar door uh, Matafs. Die wilde nu achter de bal aan. De bal werd weggekopt door Labiat. En dan gaat hij volgens via Rosales terug naar de keeper Michailov. Michailov ziet dan wel Matafs komen. Ter hoogte van de penalty stip trapt hij de bal weg op het hoofd van Hutchinson. Nee, die wordt afgekroefd door Fer. En dan kan niet er vandoor aan de linkerkant. Luc Jonkies kiest positie en zegt kom maar hier met die bal. Chad gaat het strafgebied binnen. Kapt zijn tegenstander uit. Moet hem nu nog voor gaan brengen. Doet het uh, terug. Na nou, ver die op de rand van het strafgebied staat. Die zoekt eigenlijk ook de breedte. Met een overstapje nu waardoor Wisserov zou kunnen gaan schieten. Weer wordt hij niet aangepakt. Bal 3-0. Omdat weer de verdediging van PSV het allemaal maar laat gebeuren. En Peter Wisserov mag van afstand schieten. En schiet de bal langs Isaacson. En na 34 minuten is PSV Twente 0-3. 0-3. Want de PSV-verdediging kijkt en denkt nou loop maar een stukje. Komt u maar en schiet u maar. En zo is de schietent. He? Het verschil is ook nog dat Twente nu vier keer op doel geschoten heeft. Dat kunnen ze er in ieder geval in. PSV heeft drie keer geschoten, maar drie keer over. Tja, ik denk dat die bal onderweg nog licht aangeraakt is. Maar dat zullen we in de herhaling gaan zien. Mooi overstapje trouwens. Uitstekend gedaan. Ik denk dat hij aangeraakt is. In ieder geval door Isaacson die er nog een hand tegen krijgt. Maar ook onderweg is de bal nog licht getoucheerd. Uh, en dat maakt het voor de keeper wel heel problematisch. En zo lijkt deze wedstrijd gewoon al beslist na 35 minuten spelen. Met 3-0 voor FC Twente. Wie had dat kunnen denken zeg. Klas hoor. Want uh, ik kan niet anders zeggen. De uh, verdediging van PSV is dramatisch. De manier waarop uh, uh, FC Twente de bal... Wat door de media hoor. <laughs> ja, bouw maar niets van gezien. Uh, men mag op dat middenveld gewoon doen en laten wat ze willen bij uh, FC Twente van PSV. En dat uh, blijkt ook uit de, de drie doelpunten die allemaal toch eigenlijk veel te makkelijk uh, mochten worden gemaakt door FC Twente. Fred Rutte zit achterover gezakt naast Philip Cocu op de bank. En ziet met leden ogen dit spel aan drie 0. FC Twente leidt tegen PSV. Ja, hoe herstel je nog 3-0? Dat is iets waar Fred Rutte dan uh, straks in ieder geval een kwartiertje de tijd voor krijgt om dat uiteen te zetten aan zijn uh, mensen. Dan moet hij de komende 9 minuten van de eerste helft ook maar benutten om daar vast over na te denken. Ik zou het antwoord eerlijk gezegd niet zo 1-3 weten. Twente met uh, balbezit opnieuw, de jong. De bal wordt weggetrapt door Mertens, ja, die is door linksbek nu, die staat daar ballen weg te trappen. Die worden dan door Mataps wel opgevangen, maar die wil verlengen naar de buitenkant. Daar duikt wel Wijnaldem op, maar dan is die bal over de zijlijn gegaan. Dan mag Twente gewoon een ingooi gaan nemen. Het publiek uit Twente, vakvol, is uh, goed in het humeur. Dat kan ik me wel voorstellen eerlijk gezegd, terwijl uh, Luc de Jong nu een klein tikje krijgt van Bouma. En twee meter over de middellijn een vrije schot verdient. Van Boekel staat ernaast en heeft dat goed gezien. En een vrij schop voor Twente die Brahma neemt. Die schiet hij tegen Wijnaldum aan. Die staat er te dichtbij. Maar nou is Van Boekel die zegt... Ja, dit, hier ga ik geen geel voor geven. Want op die manier ben je collega's een beetje... Hè? Ja, dat ik, daar hou ik wel van hoor. Geen gesolenmieter op dat uh, gebied. Uh, 3-0. Vrij trap wordt genomen richting Ver. Maar iets te hard voor Ver. Terwijl Ver onder het echt nog even Toyvonen opzij zetten. Ja, het, het is gewoon op alle gebied is FC Twente sterker. En zowel letterlijk als figuurlijk... Want uh, het lijkt wel alsof ze iets uh, harder erin kunnen gaan als Matas een hoge bal ziet komen. En nu al een flinke beuk geeft hoor. En dat uh, is een uh, gemene overtreding. Hij wist dat uh, Wiskerhoff eraan zat te komen. En geeft Wiskerhoff... Uh, Achterbaard, zeg maar, met zijn been achteruit, een uh, tikkie in de buik, maar Wiskerhoff is een keiharde. Overigens, uh, een, uh, ja, een man, uh, toen hij uh, kwam bij FC Twente, dacht men van, ja, wat moet je nou dan met Wiskerhoff? Maar Wiskerhoff heeft zich zeer goed bewezen bij FC Twente. Aanvoerder, en leider achterin, een leider die ze heel duidelijk in deze wedstrijd achterin missen bij BSV. 0-3 zet u de radio nu aan. Dat, het is echt zo in Eindhoven. PSV Twente 0 3 Na 38 minuten de goals van John Jansen en Wisslerhoff. Ola John. Voor de duidelijkheid. En Willems heeft de bal voor PSV. Dat uh, logischerwijs een verslagen indruk maakt. Nu weer bijna de bal kwijt via Hutchinson. Die hem inlevert bij Fer. Maar de bal terugkrijgt. En uh, het dan nog maar eens mag proberen. Wijnaldum even opgedoken aan de linkerkant. moet de bal terugspelen nu op Willems. Willems, bouw maar. bij Wijnaldum. Ook daar loopt Twente weer door te jagen. dan krijgt denk ik... Wijnaldum een tikje van Brahma en een vrije schot. Brahma krijgt daar wel of niet geel. Nee, die krijgt een vermaning van Van Boekel. Ik wil nog van Boekel uitleggen dat Brahma dus, hij vond dat het allemaal wel meeviel. Wijnaldum krabbelt eroverheen. en dat duidt erop op dat dat misschien ook wel zo was. Hij gaat er in ieder geval fel in Brahma waarmee Twente wel een soort signaal afgeeft. Want het mag dan 0-3 zijn en iedereen denkt dat de wedstrijd gespeeld is. Maar wij blijven toch liever even scherp om te voorkomen dat het met 1-3 misschien toch weer een wedstrijd wordt. Ja, het moet dan wel voor rust redelijk snel gaan want het is 7 minuten voor rust. 3-0 FC Twente, uh, slechte paas van achteruit van Cornelissen, wordt opgevangen door PSV. Jansen, ga, uh, Willems gaat mee naar voren, Willems heeft de bal naar buiten gegeven aan Mertens. Mertens met twee man, probeert er tussendoor te gaan, lukt ook. Mertens nog altijd, Mertens nog altijd, Mertens kan schieten, hij schiet hem al bijna in het doel. Maar een uitstekende redding van Michailov in de korte hoek, die die korte hoek redelijk goed afdekte. Want het was een goed schot hoor, het levert slechts een hoekschop op voor PSV. Die Mertens zo dadelijk gaat nemen. Goede actie van de kleine Belg. Goede actie ook van de grote Bulvaar. Mertens neemt de hoekschoppen. Zelf die bal komt indraaiend. Maar recht in de handen van Michailov. Die bal van Mertens van zo even is in de 40ste minuut het eerste schot op doel van PSV. Waar de keeper dus iets aan moest doen. Om te voorkomen dat die bal de richting aan de andere kant, ver uittrap van de keeper. Goed in het duel, John niet goed in het duel, Manolev die laat zich nu nog een keer door John voorbij lopen. Dan is John het strafschopgebied binnen, moet er een voorzet komen, John. En oh, wat zat hier? bij 4-0! Oh, het my is 4-0, Luc de Jong, omdat er bij PSV opnieuw niemand staat op te letten. Bij de eerste paal hebben ze oog voor Jansen, maar bij de tweede paal hebben ze geen idee dat er nog eentje staat. Dat is Luc de Jong, ach, die heeft er ook pas 20 gemaakt, dus waarom zou je die in de gaten houden? 0-4! Ja, zijn 20ste. Luc de Jong, het is ongelooflijk. En vier verschillende doelpuntenmakers. Ola Jong, Willem Jansen, Peter Wiskrof. En nu dus de topscorer van FC Twente, Luc de Jong. Verslagen gezichten op de tribune. Men is moest ook helemaal uh, aan de kant van uh, de harde kern van PSV. 0-4. Een jaar geleden stonden ze hier op de banken. Toen het 10-0 werd tegen Feyenoord. Maar nu volkomen anders tegen FC Twente. 4-0 en de manier waarop Manolev in de luren wordt gelegd. En het overzicht is fantastisch hoor van Ola John. Maar wat doet Luc de Jong daar als midzijnde zo vrij voor uh, keeper Isaacson om de bal binnen te kunnen koppen. Terwijl er nu op dit moment twee ballen in het veld zijn. Is nog niet geconstateerd door alle anderen. En nu gaan we een probleem krijgen. Want uh, de speelbal gaat richting... Nou, gelukkig de zijlijn en over de zijlijn. En Peter Wischhof brengt nu de tweede bal ook over de zijlijn. En kan er verder gespeeld gaan worden. Maar, voor alle duidelijkheid, 41 minuten gespeeld. PSV 0, FC Twente 4. De twee ballen gaan PSV denk ik ook niet meer helpen. Het wordt wel een beetje onrustig nu in het stadion. Ja, dat begrijp ik wel. De, de, de frustratie golft van de tribune. Waar eigenlijk iedereen in Eindhoven het gevoel had... dat er een slag zou worden geslagen op weg naar het kampioenschap. Maar wat gebeurt is het tegenovergestelde een mokerslag werkelijk van je misschien wel voornaamste concurrent. PSV, nou ja, met de moed en wanhoop dan maar proberen om te kijken wat er nog van de middag te maken is. De eerste de beste voorzet vanaf de linkerkant van Toivonen wordt door Trent heel makkelijk uitverdedigd. John gaat dan maar eens een stukje lopen met de bal. Wisselhof of Cornelis is dat trapt de bal weg in de voeten van de Jong. De Jong en dan Jansen weer die de bal eventjes van de voeten laat springen nadat hij hem krijgt van Ferma maar er blijkbaar niet op rekende. En dan kan PSV komen. 42 minuten op de klok vanaf de rechterkant af. Labiat moet langs Rosales. Er komt een voorzet. Daar is Wisselhof eigenlijk makkelijk bij de bal weg te komen. De Hutschissen kan van afstand schieten. 20 meter Hutschissen moet het wel doen. Schiet dan vervolgens tegen de rug van Jansen op. En tegen de buik van Wisselhof. Zo gaat de bal er natuurlijk niet in. Een herhaling wellicht vanaf de linkerkant met Mertens. Mertens raakt de bal kwijt aan Ola John. Een van de betere mensen in deze wedstrijd. Maar het FC Twente sowieso goed spelen. En dan is er een overtreding van Bouma geconstateerd. ...op de hakken van Luc de Jong. Ja, en als je dan kijkt naar dit PSV, natuurlijk een tegenvaller. Strootman is er niet bij. Maar is dat dan de enige oorzaak? Ik denk dat met name centraal achterin hele grote problemen zijn voor PSV. Dat werd nog een beetje verdoezeld, doordat er redelijk gevoetbald werd. Onder andere twee keer tegen Trapsonspoor. Maar als je zo makkelijk je tegenstanders van je weg laat lopen... ...en ook zo makkelijk laat schieten, terwijl er nu rechts voor mij een klein fikkie wordt gestookt... in het uh, van de uh, harde kern van PSV, uh, Ja, dan vraag je om problemen en die problemen zijn er vanmiddag overduidelijk. 4-0 na 43 minuten spelen in het voordeel van FC Twente. Het gaat er wel even onrustig blijven ook uh, denk ik in Eindhoven als nu al de eerste brandjes worden gesticht in het stadion. We zitten nog in de eerste helft, publiek volstrekt ontevreden. Veel stewards die nu uh, ook zich ophopen zeg maar, achter het doel van Michailov, waar de harde kern van PSV zit, die nu ja, allemaal uh, boze dingen roepen. Kan eerst gezegd niet zo goed verstaan. Wat? Voetballen. Voetballen? Oké. Okay. <laughs> nou, dat had ik dan 43 minuten eerder gezegd. Dus ik, uh... <laughs> nee, nou. Ja, Balbezit voor Toyevonen voor PSV. Probeert Hutchinson te bereiken, lukt niet. Maar uh, Willem zit ertussen en dan gaat de bal naar Mertens. Mertens probeert aan de linkerkant. Hutchinson, die meegelopen was te bereiken, lukt niet. Uh, zoals eigenlijk niets lukt bij PSV, gaat Toyevonen er wel even hard in bij Brama En gaat de bal via de aanvoerder van PSV over de zijlijn en mag PSV... Uh, ...leidzaam toezien hoe in de stromende regen in Eindhoven de inworp voor uh, uh, Tim Cornelissen is... ...die nog altijd op die rechtsbackplaats speelt. Omdat uh, uh, hij, en hij is dan uh, de normale back Dwight Dali wel weer hersteld is na een uh, blessure... ...maar op de bank zit en uh, Rosales dus linksback speelt en Cornelissen rechtsback. En vooralsnog zonder enige problemen omdat Mertens dus ook weinig van gezien is in deze wedstrijd tot nu toe. Hooguit een aardig schot in de hoek van het doel van Michailov. Maar daar blijft het bij wat PSV betreft. Manolev schiet de bal maar weer eens over de zijlijn. Jonge, jonge, jongen, wat speelt PSV dramatisch. En wat is Twente goed. En dat is het verschil. 4-0. Van McLaren bekend voorkomen 4-0. Hij was hier in 2006 als coach van Middlesbrough. Ja, voor de UEFA Cup finale tegen Sevilla. Toen werd het ook 4-0, maar helaas van McLaren wel voor Sofia. Dus die stand kent hij nog wel in dit stadion. Want daar was dus de finale. Toifonen heeft de bal. Toifonen Marcelo. Marcelo weer bijna is hij Luc de Jong kwijt. Hij is een rug opduikt. De bal gaat terug naar Isaacson. Dat loopt maar net goed af. En de bal in de richting van de middencirkel getrapt. Waar Wijnaldum over de bal heen duikt. Maar Matafs er wel bij komt. Maar ogenblikkelijk levert dat weer balverlies op. Als Twente attenter is. Daar waar de bal neerkomt. En Ola John aan het werk mag aan de rechterkant van het veld. Weer makkelijk Willems voorbij. Ola John. Ola John. Ola John in de redding van de keeper bal met de tweede paal van de voeten van de Jong die wil hem terugleggen dan kan Rosales schieten en die schiet dan naast en dat is na 45 minuten de eerste keer vandaag dat Twente naast schiet ja. want Twente heeft nu zes keer op doel geschoten zeven keer waarvan dus zes keer op doel en dat is een van de verschillen. U hoort het, het fluitconcert, want scheidsrechter van Boekel heeft voor de rust gefloten. Over nog één detail. Bij de harde kern heeft men een uh, groot spandoek gehangen over het uh, bord respect. En respect, dat is inderdaad wat ze op dit moment niet hebben voor de thuisploeg PSV. Want door doelpunten van John, Jansen, Wiskorov en de Jong staat het na 45 minuten spelen bij PSV FC Twente. Jazeker 0-4. En die Kamp en Bastigler. En voor alle duidelijkheid, zometeen maken we de tweede helft helemaal af. Betekent dat we doorgaan tot ongeveer tien voor half zeven. We gaan even terug naar het hockey van vandaag. Uitslagen uit de hoofdklas. U hoorde Geert de Groot bij Amsterdam. Pinoké. 3-3. Bloemendaal won met 4-2 bij SJC. HGC belangrijk onderin. 3-2 winnen van Hurley. Kampong won de streak derby. 5-1 maar liefst van Scharweide. Oranje-Zwart. Eh, won toch wel redelijk verrassend van Rotterdam met 1-0. En Laren tegen Den Bosch. De eerste wedstrijd onder leiding van Mark Lammers. Den Bosch hadden twee punten. Gaan naar 3 voorspeelde een 2-0 voorsprong en een bos staat dan ook onderaan met drie punten. Hurley heeft er 10. HGC 13. en daarboven is het dringen, want drie clubs, de laatste nummers 10 en 11 spelen, play-out. Wat bovenaan betreft, Amsterdam blijft aan de kop, ondanks het gelijke spel. Bloemendaal heeft drie punten minder, evenveel als Rotterdam en Pinocchee is vierde en Kampong zit nog een beetje op het vinkentouw. Er was natuurlijk veel te doen vandaag, want het was de eerste keer dat er weer gehockeyd werd door bijvoorbeeld de Nooier en bijvoorbeeld Takema. En Takema reageerde voor het eerst van ...vandaag op zijn verbanning uit Oranje. U weet het nog wel, hè? Bondscoach Paul van Asset de Takema samen met Teunen Nooijer... ...uit het nationale team om de verjonging door te voeren. En vanmiddag speelde Takema dus met 3-3 tegen Pinoké Hancock in gesprek met Take Takema. Ja, goed, Takema. Uh, we zijn twee maanden verder. Hoe is het met je op dit moment? Nou, het hartstikke goed. Ik ben, <laughs> ik ben fit. En ik ben blij dat ik weer uh, jouw officiële wedstrijd kan hokken bij Amsterdam. Wel over de schok heen? Ja, het, zoals je aangaf, het is natuurlijk twee maanden geleden nu... In, uh,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 Nou, gelukkig heb ik in Amsterdam bij, via, via een van de sponsoren bij Reebok Crossfit heb ik heel hard kunnen trainen. Het uh, is een nieuwe manier van fitnessen, wat ik nooit eerder had gedaan. Dus wat dat betreft sta ik er goed voor. Maar uh, ik ging er natuurlijk vanuit dat ik gewoon twee maanden met Nels team kon trainen. En uh, dat ik de hele winter zou gaan hockeyen. En dat is uh, even in het water gevallen. Maar uh, ja, doordat ik toch op een nieuwe manier ben gaan trainen... is dat voor mezelf, uh, ja, heb ik wel weer energie kunnen vinden erin. We hadden het net al over een schok. Hoe kwam het bij jou aan? Ja, een beetje rauw op het dak gevallen natuurlijk. Niet aanzien komen en al die dingen, maar ja, daar, daar doe je voor de rest weinig aan. zag je het echt niet aankomen? Kwam het echt als die donderslag bij Helder Hemel? Uh, ja. Ja, dat, zo is het en niet anders. Is dat niet gek? Ik bedoel, bedoel, een speler als jij met zo'n staat van dienst? Nou ja, kijk, daar, daar hoef ik verder niet op in te gaan. Ik geef aan dat ik het niet aan heb zien komen destijds. En ik, het enige wat ik nu kan doen is hard trainen. Dat heb ik de afgelopen twee maanden dus gedaan. En in de competitie met Amsterdam proberen successen te halen. Dat wil ik sowieso voor, voor mijn club doen. En dat, ja, ongeacht de situatie binnen de Nederlandse helftal, vind ik het leuk om met mijn vrienden op het veld te staan. En ja, onze land zien te prologeren. Dus daar, ja, daar heb ik hard voor getraind. En dan zien we of wat er van de rest komt. Ben je ongelooflijk kwaad?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 Nou, omdat het niet aan mij is. De bondscoach die moet, uh, moet de dingen aangeven zoals hij het ziet. En uh, ja, kan hoog springen laag springen, maar uiteindelijk gaat het erom uh, wat je op het veld laat zien. En dat is het enige wat ik kan doen. Uh, zoals ik eerder al aangaf, ik moet fit zijn. Nou, ik heb uh, de afgelopen twee weken weken uh, keihard getraind, dus daar zal het niet aan liggen. En uh, ja, en de rest komt vanzelf of niet? Staat daar wat op stapel? Staan daar gesprekken gepland? Uh, ja, hoe Kijk eens in de toekomst. Nou ja, in de toekomst kijken, dat is nog nooit iemand gelukt, dus dat zal me ook niet lukken. Ik wacht af tot de bondscoach een belletje pleegt en gaat zeggen hoe het, hoe het ervoor ging. We hadden afgesproken samen met Teun om nog een evaluatie moment te krijgen. Dus dan ga ik vanuit dat dat komt, maar hoe en wat, dat wacht ik allemaal af. Nog het laatste ding, jouw eerste reactie op de dag zelf, dan, toen het nieuws naar buiten kwam was. Ik gooi zelf die deur niet dicht. Als ik weer voor Oranje opgeroepen word, dan kom ik. Is dat veranderd?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 Buitenlands voetbal, langs de lijn. Chelsea heeft afscheid genomen van manager André Villas-Boas. De Portugese trainer wordt verantwoordelijk gehouden... voor de teleurstellende resultaten in de Engelse Premier League. Chelsea incasseerde gisteren bij West Bromwich Albion... alweer de zevende nederlaag van het seizoen. Villas-Boas was bezig aan zijn eerste seizoen bij Chelsea. Vorig seizoen was hij automatisch succesvol bij FC Porto. Zijn huidig assistent Roberto Di Matteo maakt het seizoen af op interim basis... De ploeg staat op dit moment vijfde in de Premier League. De nummer 6, Newcastle United, verspeelde punten vanmiddag. De ploeg van keeper Tim Krul wist pas in de slotfase een 1-1 gelijk spel uit het vuur te slepen tegen het teamman van Sunderland. En op dit moment wordt de topper in Engeland gespeeld. De nummer 2, Manchester United. Op bezoek bij de nummer 3, Tottenham Hotspur. Het staat daar 0-0 na 10 minuten spelen. Dan gaan we naar Italië, waar keeper Maarten Stekelenburg al snel uit het veld werd gestuurd. De doelman van AS Rome haalde volgens de scheidsrechter na 7 minuten Latio Speler Klozen onderuit in het uit de toegekende penalty werd gescoord en Lazio won uiteindelijk met 2-1. Het was met 2-1 uiteindelijk te sterk voor de 10-man van de AS Roma. Hoewel Lazio zelf kort voor tijd ook nog met 10-man kwam te staan. En omdat Udinese punten verspeelde, stijgt Lazio naar de derde plaats. Udinese kwam namelijk niet verder dan een gelijkspel tegen Atalanta. Udinese is komende donderdag de tegenstander van AZ in de Europa League. PSV neemt het dan op tegen Valencia. De nummer drie van Spanje gaat vanavond op bezoek bij Granada. En de tegenstander van Twente in de Europa League is Schalke 04. En zijn ploeg kan donderdag niet beschikken over aanvoerder Benedikt Heuwedes. Ploeggenoot van Klaas-Jan Huntelaar heeft gisteren in de competitiewedstrijd tegen Freiburg een spierblessure in het bovenbeen opgelopen. En in die Bundesliga stond vanmiddag een wedstrijd op het programma. De nummer 3 Borussia Mönchengladbach verloor met 1-0 bij FC Nürnberg. Dortmund won gisteren met 2-1 bij, uh, bij Mainz, komt op 55 punten. Bayern München de nummer 2 verloor gisteren van Leverkusen, staat op 48. En Borussia Mönchengladbach blijft op 47 staan. En in België stand, uh, uh, staat Club Brugge weer op de tweede plaats. Standard Luik werd daar met 1-0 verslagen. Wat een goal! De Eredivisie. Alle wedstrijden van dit weekend. We beginnen met Ajax, Roda, JC, 4-1, Rus, 0-1, Malky, 1-1, Ebesilio, 2-1, Anita, 3-1, Ebesilio, 4-1, Ebesilio. De man bij Ajax was dus Lorenzo Ebesilio. Hij leed eerst balverlies, waardoor Roda op voorsprong kwam. Maar in de tweede helft maakte hij die fout ruimschoots goed met drie doelpunten. Ja, gelukkig wel kan je zeggen. En, uh, ja, ik denk dat je zonder die fout uh, ja, ook uh, net zo hard had moeten werken en gewoon uh, je dingen had moeten blijven doen. Ze komen één of voor en uh, daardoor denken ze, hey, uh, wat gebeurt hier? één of voor in de arena. En uh, ja, gaan de rust in. Ik voel me een beetje, een beetje vervelend. En uh, die jongens peppen me op. En, uh, we gaan als team weer het veld op en uh, proberen ons ding te doen. EBC Leo zelf blijft er dus vrij rustig onder. Maar volgens zijn trainer Frank de Boer, die klinkt wel heel ver... want hij heeft misschien wel historie geschreven. Volgens mij moeten jullie even de, misschien even in de boeken gaan of iemand met ze verkeerde been tussen aanhouders steken en uh, scoort in, uh, in een wedstrijd. Volgens mij is het niet vervelend gegeven dat je drie keer met, een, met je mindere been uh, scoort. En hoe, fantastische goals. Dus uh, nee, uh, complimenten. Drie keer met zijn mindere been. Dus eerder deze week maakt Roda-trainer Harm van Velthoven bekend dat hij aan het einde van het seizoen vertrekt bij de Limburgse club. Harm van Veldhoven, meneer van Veldhoven moet ik gewoon zeggen. Hè. Weet u al waar uw toekomst ligt? Ik heb alleen niks aan al dingen voor mezelf geconstateerd en voor mijn eigen bepaalde doelstelling uh, ge gelegd. Ik heb er een godsgroeilijke hekel aan om wedstrijden te verliezen. En ik wil eigenlijk iedere keer meer. En dat zou denk ik elke sportman graag willen. Maar in, in sommige momenten in je leven moet je daarin keuzes maken. Ik heb in, uh, in Roda een fantastische periode gehad. Uh, maar iedere keer met heel beperkte middelen. En die middelen die zullen niet 1, 2, 3 uh, veranderen. Dat zei Harm van Veldhoven. Overigens kwam Ebesilio, de man van de wedstrijd, dus in het veld voor Soleimani. Soleimani eh, bij een optater vanuit eh, Roda, een, een soort ongelukkige botsing, hoor geen hele overdreven overtreding, viel hij zodanig ongelukkig. En het lijkt erop, de eerste berichten, dat hij Landenman last heeft van een meniscus geopereerd zou moeten worden. En dus langere tijd is uitgeschakeld. Feyenoord tegen FC Groningen werd 1-0. Die stand was bij de rust al bereikt door een goal van Klaasie. Was twee geel dus rood voor Kappelhof van Groningen. Na gelijk spel in de nederlaag was het dus weer een overwinning voor Feyenoord. Maar gemakkelijk ging het niet. Doelpuntenmaker Jordi Klaas hier moest toegeven dat er een groot verschil was tussen de eerste en de tweede helft. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we de eerste helft uh, wel aardig, aardig hebben gespeeld. Uh, met aardig wat kansen. Ik met name zelf ook. En, uh, en nog een paar jongens en de tweede helft denk ik ja, dat we. Ik weet, niet, ik weet niet wat er gebeurde, maar we werden eigenlijk uh, een beetje terug, uh, teruggedwongen. En uh, ja, ik vind op dat moment uh, ja, moeten we eigenlijk gewoon uh, meer duels winnen. En, uh, ja, meer vooruitverdedigen dan, ja. Dan krijg je het wat makkelijker in de tweede helft. En nu maak je het uh, jezelf alleen maar moeilijk eigenlijk. Maar het doelpunt van Klaas hier bleek dus voldoende. Het was trouwens zijn eerste uh, ja, van de middenvelden daar in de Kuip. Een mooi moment, maar hij liep er niet tegen aan te Ja, nou, tegen aan tegen natuurlijk niet. Maar uh, ja, als je een keer hier mag scoren... Dan, uh, en het is vandaag nog het winnend doelpunt ook. Dat, uh, ja, dat is alleen maar uh, prachtig voor iedereen uh, hier, uh, hier voor Feyenoord. En waar het lekker gaat met Feyenoord, maakt Groningen een zeer moeilijke periode door. Reden voor trainer Pieter Huistra om de zaken in de afgelopen weken iets anders aan te pakken. Nou, we hebben natuurlijk, uh, zeker omdat we niet tevreden waren over de laatste wedstrijd... hebben uh, daar deze week wel heel veel nadruk op gelegd. Uh, dat, dat het wel anders moet, dat je in ieder geval tot het einde in zo'n wedstrijd vol moet strijden. Nou, Dat heb ik vandaag wel gezien en uh, daar kan ik tevreden over zijn. Uh, het is alleen heel erg jammer dat we dan ook niet iets meenemen qua resultaat... want ik vond dat we dat zeker verdiend hadden. Ja, andere wedstrijden doen we kort vandaag. U zult het ons vergeven in verband met de topper tussen PSV en Twente. Rust op 0-4 overigens. Vitesse, De Graafschap was de half 1-wedstrijd. Rust 1-0, Boni 2-0, Havenaar, eindstand. FC Utrecht tegen NAC was een zeer teleurstellende wedstrijd die 0-0 bleef. Gaan we naar de wedstrijden van gisteren. AZ de koploper van dit moment tegen Herakles 3-1. Rust 2-0 via Polsen en Oltidor En Maher met een heerlijke goal 3-0. Alvorens overtoom eruit een strafgroep 3-1 van maakte. ADO Den Haag tegen Heereveen bleef gisteren 0-0. En RKC tegen Excelsior werd 1-0 door een goal van Casteljon. VVV tegen NAC eindigde uiteindelijk in 2-1. Rust 0-0-0. 1 Forstermans daar lag, leek het heel lang bij te blijven... En toen Kullen en Yoshida in de laatste vijf minuten. Andermaal winst dus voor VVV. Betekent dat de stand op dit moment is... voordat we gaan kijken naar PSV tegen Twente in de tweede helft. AZ aan de leiding met 49 punten uit 24 wedstrijden. PSV tweede met 48 uit 23. En Ajax momenteel derde met 46 uit 24. Twente, twee wedstrijden minder gespeeld. 45 uit 22. Heerloven staat vijfde met 45 uit 24. Zesde Feyenoord, 44 uit 24. En Vitesse door de winst vandaag... 35 punten uit 24 wedstrijden. Onderaan FC Utrecht 26 uit 24 op de 13e positie. Dan NAC, ADO Den Haag en VVV. Allemaal met 25 punten uit 24 duels. 17e voorlaatste, de graafschap met 16 uit 23. En Hekkensluiter, Excelsior, 15 uit 24. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is half zes, precies. Hier is Marjel Hagman. In Brazzaville, de hoofdstad van de Republiek Congo, zijn inmiddels 136 doden geteld na de reeks explosies in een munitiedepot. De lichamen zijn binnengebracht bij mortuaria in de stad. Naar verwachting zijn er veel meer doden gevallen en meer dan duizend mensen gewond geraakt.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 De A58 bij Oorschot is afgesloten omdat de weg bezaaid ligt met aardappelen. Een vrachtwagen in de richting Eindhoven is daar gekanteld. De aardappelen zijn zo verspreid dat de weg in de richting Tilburg ook gedeeltelijk dicht is. Tot zover de hoofdpunt van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Vanuit het zuiden trekt een regengebied het land binnen. En dit trekt vanavond geleidelijk verder naar het noorden. Ook vannacht blijft het regenen, terwijl de temperatuur relatief hoog blijft. Het wordt niet kouder dan 4 tot 7 graden. De wind draait vannacht naar het noordwesten en kan in Zeeland... en aan de Hollandse kust aanwakkeren naar vrij krachtig of krachtig... windkracht 5 tot 6 en in Zeeland mogelijk hard windkracht 7. Morgen begint de dag grijs en regenachtig. In Zuid-Limburg kan zelfs wat natte sneeuw vallen. Morgenmiddag wordt het vooral in het binnenland geleidelijk droog... maar in het zuidwesten en zuiden blijft het ook morgenmiddag nog lang regenen. Het wordt morgen ongeveer 7 graden. De wind draait morgen weer naar het noordoosten en oosten, is matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. Dinsdag is het droog, er is dan weinig wind, woensdag gaat het stevig waaien en later ook weer regenen. Dinsdagochtend en woensdagochtend is het koud met temperaturen net boven nul. Na woensdag wordt het weer zachter. 2 minuten over half 6 langs de lijn gaat gewoon door. Want we hadden een hele spannende topper verwacht. Mocht u net in uw auto stappen. Het staat bij psv tegen Twente 04. Hoe is dat mogelijk, vraagt u zich misschien af. En dat vraag ik dan maar eens aan Bas Tiggelik. Hoe is het mogelijk, Bas? Nou, zeker in het licht... Nou, ga ik heel flauw worden. Maar zeker in het licht van het gegeven... dat er dus geen defensieve problemen bij PSV zijn... die door Wilfred maar categorisch zijn ontkend in de afgelopen week. Toegegeven, flauw. Maar die zijn er dus op een... Onvoorstelbare manier. Want PSV heeft tenminste twee en eigenlijk drie goals weggegeven. Want je mag als verdediging toch wel iets doen. Daar sta je per slotverrekening voor. En als je dat niet doet en Twente heeft, dat moet je er ook bij zeggen, zes keer, zeven keer op doel geschoten. En dan gaan er vier in. Dat gemiddelde haal je ook niet elke week. Maar dan loop je de kans dat je tegen deze problemen oploopt. En daar heeft Twente dus wel heel gretig gebruik van gemaakt. Want het is wel ontluisterend. Om te zien dat PSV de deur zelf achterin wagenwijd openzet. De tweede helft in gang gezet. Er is één wissel aan de kant van PSV. Hutchinson naar de kant. De de nee. middenvelder zeg maar. Hij heeft uh, Manolev naar de kant gehad. Oh, Hutchinson als uh, rechtsback. Nou Manolev zie ik daar nog staan volgens mij. Nee. Volgens, uh, oh nee, je hebt gelijk. En mij, uh, Lens is erin. Lens erin. Hutchinson rechtsback. En uh, PSV in de aanval. Zek. Hutchinson rechtsback heeft meteen de bal uh, te pakken. Hij naar de rechterkant, naar Labiat, 4-0. Voorzitter Labiat is een aardige en uh, komt net niet aan bij Matas. En dan uh, wordt de bal over de zijlijn gespeeld door Rosales, mag PSV gaan gooien. Dus, eerst dachten we even dat Hutchinson eruit was, maar Manolev is eruit. Die speelde ook een dramatische eerste helft, maar dat gold eigenlijk voor het grootste gedeelte van de verdediging van PSV. Met name Bauma en Marcelo. Ja, Bauma, toch duidelijk te zien dat hij op leeftijd uh, aan het raken is. kan het gewoon niet bolwerken achterin bij PSV. PSV moet weer opletten. Wisschrof heeft de bal gepaasd, maar wel in de voeten van Bouma. Ik ben benieuwd of PSV in ieder geval nog uh, iets van het geschonden blazoen kan oppoetsen. En iets aan het publiek kan tonen dat je nog uh, als PSV-fan naar huis loopt. Met het idee van, nou ja, we hebben in ieder geval nog wat hersteld in de tweede helft. Kijk, in de buurt komen van de resultaat, dat kan bijna niet meer. 46e minuut. Als Twente nog aanzet en PSV verbetert zich niet... dan uh, kan de grootste nederlaag uit de clubhistorie van PSV ook maar zo over het bord komen hier. Als John wordt weggestuurd en wegloopt uit de rug van Willems. Maar Isaacsson zijn doelgebied uitkomt om de bal weg te trappen. Die komt dan niet op het hoofd van Cornelis Omdat hij eigenlijk heel makkelijk in het duel met uh, Mertens even zijn hoofd intrekt. Ah, Mertens springt ook wel. Ja, dat is altijd. En met McLaren die, uh, blijft nog even in de dugout zitten. Wat tijd voor zichzelf. Quality time hebben de Engelsen daarvoor bedacht. Dat is meestal een minuut of anderhalf twee. En dan komt hij ook de dugout uh, in ingelopen. Dat is dus nu. Als PSV de bal heeft via Marcelo centraal achterin. Opgejaagd weer door Luc de Jong. En de bal terug naar Isaacsson. En laten we niet vergeten, PSV speelt heel zwak. Maar FC Twente doet het uitstekend. En had ook zomaar met 5 of 6-0 voor kunnen staan. Want ik heb er ook nog een paar aardige kansen gezien. Onder andere van Luc de Jong. Terwijl PSV geen kans heeft op een schot van Mertens na kunnen creëren. Nu dan misschien via Labiat. Die de bal in diepte speelt op Jeremy Lens. Lens in het strafstandgebied. Bal breed, maar wordt niet bereikt. Maar de afvallende bal komt niet bij Labiat terecht. Maar wel bij FC Twente, bij Ola John. De grote man van de eerste helft met goede acties. Nu een overtreding, zo leek het van Luc de Jong. Maar het spel mag verder gaan van Van Boekel. En Lens heeft de bal aan de rechterkant. Lens die heeft er dan in ieder geval wel zin in. Opnieuw voorzet van uh, zijn voeten. Maar de bal onschadelijk gemaakt bij de eerste paal door Douglas. En dan door Rosales, ik wilde zeggen paniekerig weggetrapt. Ik kan me niet voorstellen dat je in paniek raakt als je met 4-0 voorstaat. Maar het over toch niet helemaal fris. Ingooi van PSV, genomen. bal aan de andere kant komen bij Mertens. Dan moet Willems er overheen komen. Dat doet hij. Krijgt de bal mee. Cornelissen moet verdedigen. Bij de achterlijn aangekomen. Nu heel makkelijk zet Cornelissen zijn tegenstander de voet dwars. Duwt hem even een heel klein beetje aan de kant en heeft de bal weggetrapt. Wel weer opgevangen door PSV via Wijnaldum. Ook in de eerste helft had PSV meer balbezit dan Twente. Maar deed het daar ongelooflijk weinig mee. Mertens verspeelt de bal nu. Cornelissen krijgt een tikkie. Als ook Toyfone zich ermee gaat bemoeien en Twente krijgt een vrije stop. Toivonen produceert zich er zelf een klein beetje bij. Maar de schade valt wel mee. En de uh, Visserhof gaat het de uh, vrije schop nemen. Ja, de uh, ja, lens probeert het dus wel een beetje in het begin van de tweede helft. Maar echt veel verschil zien niet. Ja, de Visserhof denkt, weet je wat, ik laat die vrije trap over aan Michailov. Dat scheelt weer een halve minuut. En daar gaat Michailov de bal nemen. Doet dat uh, richting Ver. Ver kan de bal doorkoppen, maar bereikt uh, Ola John niet. En dan uh, zit Hutchinson ertussen. De, nu dus rechtsback van PSV. speelt de bal even naar Labiat. Maar Labiat wordt meteen weer opgejaagd door Leroy Ver. En dan gaat via verderbal over de zijlijn. Halverwege de helft van PSV. 49 minuten gespeeld. En 4-0 de voorsprong voor Twente. Isaacson heeft de bal. Een beetje paniekerig loopt hij naar die bal toe. En ramt hem dan met het linkerbeen naar voren. Waar Metafs de lucht in gaat, maar de bal niet raakt. En dan kan weer Leroy Ver de bal heel simpel oppikken. Speelt hem terug op Witschrof. En zo doet FC Twente dat uitstekend. Via Michailov gaat de bal dan naar voren. En is het Marcelo die hem in één keer doodlift. Ik had al gezegd dat Huub Stevens op de tribune zat de trainer van Schalke. Om Twente te bekijken met het oog op donderdag. Die komt natuurlijk thuis met een verhaal van nou pas nou maar op. Want ze zijn uh, toch wel behoorlijk sterk en effectief. Ik neem aan dat er iemand op de tribune zit ook van Valencia. En ik ben toch heel benieuwd met welk verhaal die straks thuis stond in Spanje. En of ze hem daar geloven met zijn rapport. Want ik kan me voorstellen dat ook mensen daar kijken. Wat is hier aan de hand? PSV heeft een hele grote naam in het buitenland. Want PSV is niet blij met Valencia als tegenstander. Maar omgekeerd is dat zeker ook het geval. Maar ook daar gaan ze hun ogen en oren niet geloven. Isaacson trapt een bal weg. Dat doet hij op het hoofd van Fer. En ver kiest dan voor John aan de linkerkant van het veld. Terug naar het verballetje net te kort. Zit PSV tussen via Labiat, meteen de diepe bal. Die door Lens wordt verstuurd naar Matas. Maar daar zit dan Douglas weer tussen. Veld van de middenlijn als Douglas de bal wil wegtrappen. Douglas oh. krijgt rood. Hij trapt een bal weg. Maar uh, wat doet hij dan daar eigenlijk? Van Boekel staat er bovenop, maar die heeft iets gezien wat mij totaal is ontgaan. Ja, mij ook. Douglas, nou ja, we kennen Az uit Enbossen Wordt nu door zijn ploeggenoten maar weggetrokken. van wat je ook doet, maar ga naar de kant. Dat doet hij dan in ieder geval. Maar blijkbaar heeft hij ja, zijn tegenstander getrapt. Hij wil het zelf niet geloven. Vijftigste minuut. Douglas Rood, de eerste rode kaart van Twente. nee, dat is niet waar. Na Wisselhof de tweede rode kaart van Twente in deze competitie. Voor Douglas zelf is het overigens al zijn vijfde. Dus wat dat betreft weet hij een beetje hoe het voelt. Maar ik ben heel benieuwd wat hij nou doet. Ja, nou, we kijk we naar de herhaling. Hij heeft een bal weggetrapt en komt dan in botsing met Toyvode. En ja, ah, daarna, trapt ja, hij ja, na? Ja, ja, nou ja, ja, ja, dat moet dan de lezing zijn. Want het ja. been van Douglas gaat nog een beetje tegen Toyvode aan. Het lijkt allemaal niet heel ernstig in een herhaling. Maar als je dat wil interpreteren als natrapper, kan ik me voorstellen dat je dat, dat, dat kan. En dat moet dan de lezing van de scheidsrechter zijn geweest. Anders mag kan je, ik het niet verklaren. Mag je dan wel stellen dat je bij 4-0 ook zoiets niet moet doen? Hè? Je nou. moet niet de scheidsrechter de mogelijkheid geven dat hij... Denk dat je aan het natrappen bent. Nu een hoekschop voor PSV. Goed, 10 van Twente. Uh, bal komt bij Labiat. Labiat, ach jongen, die moet je toch een eentje lekker uh, op de vreef nemen. En nu probeert hij met een bekeken schot. En dat bekeken schot komt in de tribunes terecht. Douglas naar de kant. Hij, uh, hey McLaren, is naar binnen gegaan. Heeft gekeken naar de herhaling. Dat weet ik zeker, want dat doet hij wel vaker. En uh, komt hoofdschuddend terug. Het Unbelievable, zei hij, ja. dit meisend. En uh, Alfred Schreuder, de assistent van McLaren, gaat nu, is dat Bengtson, uh, naar bij zich roepen. Ik denk het wel dat Bengtson de vervanger wordt in het veld uh, achterin. Omdat uh, die positie natuurlijk weer moet worden ingevuld, de positie van Douglas. En dan zal er een, uh, een spits waarschijnlijk uitgaan. Uh, of Ola John, of misschien uh, Chatley. Het is natrappen inderdaad. Ik zit nog even naar de herhaling te kijken. Er is een duel. Het, en in dat duel uh, heeft Douglas de bal weggetrapt. Vervolgens botsen ze tegen elkaar op en zeg maar, in het neerkomen steekt Douglas nog een, een been uit en raakt die Toyvo heel licht. Ik ja. vind niet dat je daar rood voor moet geven overigens. Dat, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op, maar goed. Okay. Dat is wel een mooi shot trouwens van de tv die liet uh, Bert van Marwijk zien. Die op dat moment ook keek naar de beelden en uh, duidelijk ja knikte van dit is inderdaad uh, rood. Nou goed, uh, wat, ik blijf erbij bij 4-0. Moet je het risico gewoon niet lopen als Douglas zijnde. Uh, balbezit voor PSV. Kijken wat PSV kan. Want nu moet je toch wel iets gaan doen. Haal hem desnoods een mannetje achter weg. Bouw maar of zo. En ga met drie man achterin spelen. Want zo dadelijk gaat FC Twente wisselen. En gaat Bengtson komen. En gaat er een aanvaller uit. Daar ben ik van overtuigd. En dan moet je als PSV met deze stand moet je risico's, nog meer risico's gaan lopen. Dan maar het risico 5, 6, 7, 0. Maar je moet iets gaan proberen. Balbezit voor Isaacson. We zitten in minuut 54. 4, 0 nog voor Twente. Maar 11 tegen 10. En het bal is voor PSV. Bouwmaar, het publiek is toch maar weer even op het puntje van de stoel gaan zitten. Want ja, maak je nu snel 1-4, dan uh, wie weet wat er dan allemaal nog mogelijk is. Dan zal er in het stadion ook een sfeer ontstaan dat uh, men hier toch de indruk gaat wekken dat het allemaal nog zou kunnen. Maar dan moet er dus wel snel wat gebeuren. Bouwmaar, Twente loopt nu wel heel ver terug. Dat is begrijpelijk natuurlijk. Daar komt de kans via Wijnaldum, maar die krijgt de bal net niet mee omdat ver verdedigt. En de bal uiteindelijk via Wijnaldum nog over de achterlijn loopt. En er een uh, doeltrap komt voor Michailov. Nou is Bisscherhoff boos op de scheidsrechter en die wordt dan door Van Boekel nog even toegesproken. Dat loopt dan allemaal met de sisser af. Inmiddels staat Benkson wel klaar om in te vallen, maar wil men er bij de bank van Twente nog niet aan. En uh, Michailov mag een doeltrap gaan nemen. Binnen in de Komen zien we op de monitor de beelden nog maar eens van Douglas. Die, maar ja, dat hebben we dus inmiddels gezegd. Een, een licht vergrijp, maar wel ja, het ja, is ja, formeel ja. natrappen. Het ja. is heel dom. Ja, waarom zit voor PSV? Maar niet voor lang, want er is weer een misverstand in de aanval... Tussen Matas en Mertens. En dus uh, doet Chatti uh, eigenlijk ook uh, te lichtzinnig. Hij raakt de bal kwijt. Klein duwtje in de rug van uh, Mertens door Brama En dan gaat de wissel komen. Eruit gaat inderdaad Ola John en Rasmus Bengtson Komt de verdediging versterken bij FC Twente. Ja, en eens even kijken wat loopt er nu warm. Uh, aardig wat aan de kant van PSV. Maar die hebben het niet zo verschrikkelijk veel meer. Ja, je zou bijvoorbeeld Jan voor drie kunnen brengen. Om uh, nog een extra breekijzer in de aanval te hebben. Uh, en verder uh, zit er uh, een, een, een jonge, 18-jarige. Jongen uit Moordrecht van Sparta, Memphis Depay. Het uh, was een aanvaller, maar ja, die is nog zo jong. En die komt uit de jeugd van PSV. Uh, of je dat uh, risico moet nemen. Goed, de vrije trap van PSV. En daar is hij. De 4-1. De 4-1 van Toijbone. Gaan we iets geks beleven hier vanmiddag? Gaat het toch nog iets leuks worden voor PSV? Goed, het is 4-1 voor Twente. Maar toch, 10 minuten naar rust. Vrij trap Mertens. Kobbal Toijfonen. Hoog boven alles en iedereen uit. Boven Luc de Jong, onder andere. Hij komt de bal in de hoek. Maakt daarmee zijn veertiende doelpunt van het seizoen. De eerste voor PSV vanmiddag. 4-1. Twente leidt met 10 man tegen de 11 van PSV. Ja, en dan is uh, een half uur dik eigenlijk nog best lang. Want PSV, en dat is hoorbaar aan het publiek, heeft toch weer wat van het geloof teruggekregen. Natuurlijk, er is evengoed nog een klein wonder nodig om de middag nog te redden. Maar drie goals is minder dan vier en elf tegenstanders is meer dan tien. Dus McLaren is er ook maar even bij gaan staan. Want uh, nu is het zaak voor zijn ploeg om de controle niet te verliezen en koel te blijven. Maar zit voor PSV op de helft van Twente, daar gebeurt het nu hoofdzakelijk. Matas Hens van Beksel, oh, Van Boetel zegt van niet. Het gebeurt een mee buiten het strafschopgebied, waarmee hij de aanval van PSV beëindigt. Twente is ook niet meer bereid om de stellingen te verlaten. Want in de middencirkel staat Luc de Jong wel. Maar PSV heeft de ballen weer op de helft van Twente liggen. Waar uh, Twente blijft staan. Wisserov moet naar de zijkant nu. Willems, hakje. Bal weggetrapt door uh, Woutje Brama uit het eigen strafschopgebied. Die gaat over de zijlijn. PSV heeft haast. PSV mag ingooien. En het wordt er drukker en drukker. In de buurt van Michailov. Balbezit voor PSV. Wilfred Bouma. Kan de bal geven aan Willems. Die gaat wat meer aanvallend spelen. Brengt de bal voor. En heeft moeite weggewerkt door Wispoch. Tot corner voor PSV. De vijfde in deze wedstrijd tot nu toe. 57 e minuut. 1 PSV, 4 FC Twente. Hoekschop vanaf de linkerkant. Met het rechterbeen van Dries Mertens. Hij geeft met zijn rechterhand een tekentje: Zo gaan we hem nemen. En dat is kort via Lens. Maar Lens brengt de bal niet goed terug. En dan kan er uitgedeeld worden. Maar niemand van FC Twente staat nog op de helft van PSV. En dus kan Willems de bal weer heel rustig breed geven naar Labiat. En komt de volgende aanval weer van PSV. En als de aanvallen elkaar in dit tempo kunnen opvolgen... dan komen ook voor Twente de problemen vanzelf wel. Toivonen komt nu ver tegen, maar staat al op 20 meter van het doel. Heeft oog voor de vrije rechterkant. Daar komt Hutchinson. Die gaat een voorzet geven. Nee, die legt de bal breed voor het doel. Labiat die goed kan schieten. Geeft hem dan mee aan Willems. Willems aan de linkerkant wil Mertens graag de bal. Mertens krijgt hem. Gaat het strafschopgebied binnen. Draait weer naar binnen toe. Schiet in de korte hoek. En raakt het zij net, Maar de bal is onderweg aangeraakt. En dus een hoekschop voor PSV. En de druk op het doel van Twente gaat nu toch serieuze vormen aannemen. 58 minuten. 1-4. Dat klinkt allemaal als veilig. Maar is dat eigenlijk wel zo? De hoekschop wordt weggekopt bij de eerste paal door Rosales, opgevangen weer door PSV, door Willems. En de paas breekt naar Labiat. Gaat hij schieten? Labiat? Nee. Een stift, het niet in. Matafs kopt, maar kopt. oh, oh, oh. Die kopt de bal eigenlijk zo in de handen van de keeper Michailov. Maar dat had Wisselhof niet door. Die kopt de bal weg bij de keeper. Zijn eigen keeper dus. En bijna in zijn eigen doel. En weer een hoekschop voor PSV. Het is... ja, Ik had niet verwacht dat ik het op zou zeggen, nee. maar het is gewoon nog niet gedaan volgens mij. Nee, daar komt... Uh drie smertes met de hoekschop vanaf de linkerkant. De rechterbeen weer. Nu richting de eerste paal. Weer weggekomen bij de eerste paal. Er liggen wat mensen van PSV het Strafschop in het doelgebied zelfs. Maar die komen nu snel terug. van PSV heeft balbezit via Labiat. bal gaat naar rechts naar Matas. Matas gaat gebied binnen. Probeert hem hard voor te geven. Het lukt niet, maar wel weer. Een hoekschop. Hoekschop nummer 8. Vier hoekschoppen in korte tijd. En zelfs het publiek bij een 4-1 achterstand begint erin te geloven. Hoekschop vanaf de rechterkant door Labiat. Wat een uitdraaiende bal met de rechter van Labiat. Uh, Doelman duwt wat mensen weg. Dan is er uh, een vlag omhoog. En heeft ook de scheidsrechter Paul van Boekel gefloten. Wat gaat hij dan doen? Hij loopt naar Michailov toe. Nou, hij loopt naar Lens toe. Ja, Lens moet uitgemaakt. zich melden. Ja, die waren een beetje aan het duwen en trekken. Cornelis en Lens blijkbaar zijn de mensen die zich bij Van Boekel moeten melden. En hebben nu beloofd dat ze hun leven zullen beteren. Van Boekel zegt, nou, dat accepteer ik dan maar. Dus blijf een beetje van elkaar af, want anders ga ik er straks vol fluiten. En dan komt de, poging, de tweede poging van Labiat. Labiat, de eerste poging, was al over de achterlijn. Daar komt de goal! Nee! Wat een kans zeg! Ongelooflijk! Maar Tas, de goaltjes die, had deze erin moeten rammen hoor. Die bal moet tussen de palen. Hij staat eigenlijk helemaal vrij, hij krijgt de bal. Een soort dropkick, ramt hij de bal over het doel. En die bal had er echt in gemoeten. En dan was het echt uh, feest geworden hier in het Villa Stadion. Nu blijft het 1-4. Maar zegt het wel iets over de wedstrijd die totaal aan het kantel is? De mensen die achter dat doel van Michailov zitten, die hebben echt alles gezien van ja. dichtbij. Die krijgen een naheffing als ze het stadion uitlopen, denk ik. En die mensen aan de andere kant, die hebben niks gezien. Die krijgen echt hun geld terug. Want daar, ja, daar zit je naar het luchtledige te kijken. Daar Isaacson kun je net zo goed bij wijze van spreken wisselen. Want die komt er niet meer in voor. PSV. Daar komen ze weer. Via Willems. Een uur op de klok. 1-4. Was het na 0-4. Twente met 10 man naar de rode kaart voor Douglas. En Twente flink in de verdrukking gekomen. Een reeks hoekschoppen van PSV achter de rug. Mertens duikt naar binnen. Mertens schiet. En bij de halve verdichtbaar komt hij naar binnen. En bij de tweede paal glijdt Lens dan maar net voorbij aan de bal. En weer een kans voor PSV er. En in dit tempo... Elke anderhalf, twee minuten een kans, dan gaan er voor PSV nog goals komen. Twente zal een ander antwoord moeten verzinnen dan het antwoord dat het nu probeert op de mat te leggen. Want dat gaat eigenlijk al vijf minuten niet goed. Ja, en als uh, bij die bal niet raakt met zo hoog, dan uh, komt Lens heel dichtbij hoor. Maar goed, uh, als is uh, heel wat anders dan de werkelijkheid. De werkelijkheid is dat Mikhaelov de bal zomaar in één keer over de zijlijn uh, schiet. Het lijkt wel een slotoffensief en we zitten pas een kwartier in de tweede helft. En PSV probeert. PSV is uh, aan het uh, jagen naar de tweede. Misschien wel de derde. En misschien wel de vierde. Maar nog is het 1-4. Balm zit aan de rechterkant voor Labiat. Labiat uh, wordt gewezen naar Bauma. Bauma wordt aangespeeld. Bauma schuift in. Speelt de bal dan naar Toyfone. Die heeft gevraagd. Toivone krijgt hem. Toyfone trekt hem binnen. Levert dan weer in bij Hutchinson. Hutchinson terug. Nu naar Labiat. Labiat voor zijn linker. Naar buiten naar Mertens. Mertens met Cornelis tegenover zich. Trekt hem binnen naar het stadsopgebied. Geeft hem aan Labiat. Labiat kan uithalen. Labiat schiet. De bal wordt onderweg aangeraakt. Weer een hoekschop voor PSV. Janssen was het die nog voor de bal en ja Bij Twente weten ze niet meer waar ze het zoeken moeten. Rutte is erbij gaan staan. Eh, wordt nu door de vierde official weer teruggeduwd. Zijn duckout in. Mertens gaat een hoekschop nemen. Die bal is laag, wordt door Jansen onschadelijk gemaakt. Dan levert PSV er dan een ingooi op. Dat oogde dan allemaal niet heel sterk. Willems ontvangt de ingooi van Mertens en gaat de bal voor de Potslinger. Want daar staan er dus genoeg. Bal via de benen van Rosales de andere kant weer op. Opnieuw een ingooi van PSV, maar dichter bij de middenlijn. En McLaren lijkt nu ook als een ploeg te zeggen: Jongens, kom eens wat eruit. Want als je alleen maar in je eigen strafgebied staat af te wachten. Dan kom je dus nooit uit de problemen. Balbezit voor P.S.V. Via Hutchinson aan de rechterkant, Labbadz die graag draaft. en nu een uh, voorzet moet geven vanaf de rechterkant naar een prachtige beweging. Daarmee ziet Chatty Kijkt. Dan komt de voorzet en die wordt weggekomen door Twente. Jongen, jongen, wat een wedstrijd is dit eigenlijk. Dan denk je 4-0. Nou, free naar het einde, maar echt, het is nog niet zover. We zitten in de 62e minuut, 17 minuten na rust. Bal wordt naar Lens gespeeld in het strafschopgebied, met Wischoff in zijn rug. Lens, Lens naar de achterlijn, maar houdt hij binnen? Nee. Hij loopt de bal over de achterlijn en dus een doeltrap voor FC Twente. Maar nou, Michailov, ja, oh, dit is wel, ja, daar krijgt hij geheel voor. Michailov is al de hele tijd aan het tijd trekken, kan me het wel voorstellen. En uh, pakt nu de bal aan de ene hoek op van het, uh, zijn doelgebied. En gaat uh, aan de wandel naar de andere kant van het doelgebied. En dan zegt Van Boekel, mooi geweest, Michailov op de bon, gele kaart. En dus moet de, de doelman van Twente op zijn tellen passen. Want uh, met negen zou Twente wel heel erg in de problemen komen. Douglas voor de duidelijkheid met rood naar de kant gestuurd. Michailov met de doeltrap. En voor het eerst staat Twente na een minuut of tien op de helft van de tegenstander nu. Chatli aan de bal. Balvaste spelers zijn dus in het elftal gelaten bij Twente. Chatli die zijn tegenstander probeert te dollen. Maar tegenstander in kwestie dat is Hutsutsuts, zijn trapt daar niet in. Overname van PSV met Labiat aan de bal. Wie is er voorin? Wie beweegt? Maar tafs niet, Mertens niet. Iedereen wijst en Toivonen krijgt wat droogte van de middenlijn. De bal van Willems, denk ik. Ja, nog niet. Willems gaat lopen met die bal. En nu geeft hij hem aan Toifonen aan de linkerkant. Zeg maar punt, strafschopgebied. op met een moeilijke bal. Uh, zowel voor hemzelf als uh, voor Michailov uh, leek het. Maar de bal gaat over het doel van Michailov. En dan gaat Lens... Uh, ...een bal ophalen en Michailov... Op, ...ja, die, die speelt met vuur hoor. Die speelt echt met vuur. Want die uh, ziet een bal komen die hij zomaar in het spel kan brengen. Laat die bal rollen. En dan gaat hij nu wel neerleggen. Ja, dat is niet slim van het publiek. Want die gooien dan weer een bal terug het veld in... En die bal die mag door eh, grensrechter Siebert nu eruit worden gehaald. Nou, dat doet hij keurig. We hebben ook wel eens grensrechters gezien. Die laten zo'n bal dan liggen. Terwijl dat die ze eigenlijk in... ook te doen. Dat ja, is het Waarom is, is Wisselhof nu boos? En dan heeft hij nog wel een punt. Ja, goed. Nou ja, het is uh, voetbal. En voetbal is het met PSV balbezit. Vanaf de rechterkant. Labiat versnelt en houdt dan toch weer in. Geeft de bal aan Wijnaldum. Wijnaldum breed naar Willems. Het zijn allemaal aanvallers nu bij PSV. Dat mag duidelijk zijn. Ook Wilfred Bouwman die nu halverwege de Twentse helft komt. En Hutchinsen aanspeelt. Om singelings voetbal heet dat. Labiat gevonden de buitenkant. Bal voor de goal. Matas van dichtbij wordt net de voet dwars gezet door Wisselhof En die bal gaat dan over de achterlijn. En iedereen gokt maar dat het voor hun ploeg goed is. En dan gokt PSV beter dan Twente. Want Chatli laat die bal lopen omdat hij hoofd op een doeltrap. Maar er komt een corner. De zoveelste. En Jan of Hesseling staat aan de zijlijn bij Erik ten Hag. Hij gaat invallen. En eruit gaat Willems, dat blijkt een hele logische wissel. Een verdediger eruit en we maken het lekker druk in het slagschopgebied Met Lange Jan. die als breekijzer moet gaan fungeren voor PSV. Willems eruit, heeft niet slecht gespeeld, maar kan in deze malaise achterin, die het in de eerste helft was, er ook niets aan doen. De hoekschop van voor het doel, met laat hem los. En dan blijft hij wel een beetje in de lucht hangen, is het Willem Jansen die de bal weggetrapt en Luc de Jong doet dat half, wordt wel opgevangen door maar nee, door Hutchinson en krijgt de vrije trap mee van eh, Paul van Boekel. En dan wordt de bal een beetje rondgegooid door FC Twente. Want FC Twente is duidelijk aan tijd tijdrekken. Ja, je zegt het terecht. Michailov moet echt een beetje gaan uitkijken. Want die maakt dat wel heel bond. Maar ik heb nog nooit gezien dat de scheidsrechter twee keer geel gaf aan de keeper. Twee keer voor tijd En Michailov is niet gek. Want hij rekt weer tijd nu. Die weet dat hij sowieso nog een keer een soort laatste waarschuwing gaat krijgen. Maar hij speelt wel met vuur. En alsof dat ook zijn spel wat beïnvloedt zien we hem de laatste tijd toch vooral slecht trappen ook. Want ook deze bal gaat weer eh, over de zijlijn en ligt alweer aan PSV-voeten na een ingooi. De voeten in dit geval van Bouma, die nu maar eens gaat lopen. Een tikkeltje meer aan de linkerkant uitkomt nu naar het vertrek van Willems. Marcelo en Hutchinson, zeg maar, vanaf links gezien de andere verdedigers. Waarbij Hutchinson nu de bal van Marcelo krijgt. Toyfone komt steeds ballen ophalen. Die vraag je af waarom. Zou met zijn lengte toch voorin gaan staan. Hij maakt er niet voor niks de goal. Komt de bal voor de goal. Hey! Hey, hey, wow, hij gaat er niet in. Vennegoor was er heel dichtbij. Die bal die rolt bijna over de doellijn en wordt dan door Venegor wel aangeraakt, maar gek nog meer omhoog dan naar voren toe. En Zo was Fennighoorn dichtbij een goal, maar die kwam nu niet. Je zult uh, zich afvragen, uh, wat uh, maken die mannetjes van de radio zich druk? Het staat toch 4-1? <laughs> maar het is echt spannend. Want PSV is met een enorme omsingeling bezig. En je voelt gewoon dat als die bal, zoals nu bij Wijnaldum komt, er uh, weer een keer ingaat. Hij gaat er nu niet in, omdat de bal geblokt wordt. Maar dan kon dit nog wel eens een hele rare eindstand worden. Maar dan moet PSV nu wel een beetje gaan opschieten. Uh, met het scoren van die tweede. 4-1. Uh, Twente leidt tegen PSV. 66 minuten gespeeld. Bijna 67. Bal gaat richting de tweede paal. Michailov laat hem gaan. Oi, oi, oi. Die uh, komt voor de voeten van Toivonen. En Toivonen komt de bal snel brengen naar Michailov. En legt hem neer voor Michailov. Ik is dat Michailov hem weer oppakt en hem ergens anders legt. Ik durf het zeker te weten, maar Michailov is niet in zijn goede doen. Bas zei het al terecht. Elke doeltrap en uittrap gaat over de zijlijn. En nu laat hij zelfs een bal door de vingers heen glippen. Wat zomaar de 4-2 kunnen zijn als Toivonen hem erin had getikt. De uittrap komt op het hoofd terecht van Luc de Jong. Maar meteen weer ingeleverd bij de verdediging nu van PSV. Waar Bauma Chatli probeert af te schudden en gaat lopen met de bal. Met het vertrek van John is de snelheid er voorin bij Twente ook wel een beetje uit. Misschien had je John op die reden moeten laten staan. Dan kun je met een counter als je een keer de bal goed meekrijgt. In ieder geval met een versnelling in de buurt komen van de vijfde goal. Maar dat is toch voor McLaren niet de eerste zorg. Ik denk dat het voorkomen van en de bal vasthouden met balvastere spelers. En bovendien die lengte hebben om te koppen. Dat dat belangrijker werd geacht. PSV komt weer. PSV komt weer. Lens en Labiat krijgen de bal niet bij elkaar. Aan de andere kant springt die bal er dan uit. Die komt aan de linkerzijde bij Mertens. Die laat zich de kaas van het brood eten door Chatli. Die dan inderdaad bal vast. Een stukje gaat lopen met de bal. En dan van zijn landgenoot nog een tik te verduren krijgt aan de vrije schop. Dat lijkt me dat Van Boekel dat goed gezien heeft. Mertens komt nog wel even verhaal halen bij de scheidsrechter. Maar terwijl ook van de middellijn aan de rechterkant krijgt Twente de vrije schop. Het zeg maar, hele dreigende stormachtige van PSV. Net na de rode kaart van Douglas. Waar ook meteen de goal van Toyfine, Toyfone overheen viel. Heeft een minuut of 5, 6, 7, 8 geduurd het lijkt nu een heel klein beetje te luwen, die storm. Heel klein beetje, want het kost natuurlijk ook kracht al dat lopen. En uh, balspelen, bal vrij uh, trap wordt genomen, gaat de diepte in, maar gaat zo over de achterlijn. Dan liggen er meteen drie ballen in het veld. Dat is ook weer wat te veel van het goede. Uh, uh, maar goed, het spel gaat nu verder omdat er twee weg zijn. En eentje naar voren bij Jermaine Lens. Lens met de voorzet meteen, komt bij Matas, overstapje Matavs. En dan blijft Jan Wendelroor liggen, omdat hij ligt. Uh, ...vastgehouden wordt door Peter Wischhof, Maar dat is goed gezien van Van Boekel. Daar kon uh, Wischhof verder niets aan doen. En gaat Luc de Jong in balbezit komen voor FC Twente. Koudertje van Twente met uh, de Jong en Jansen die uh, de helft van de tegenstander bezoeken. Daar is Chatli nu ook. Van PSV vijf mensen zes nu achter de bal. Dat lijkt me genoeg. Twente kiest ook nu voor balbezit. Eerder dan zo snel mogelijk in de buurt van het doel van Isaacson te komen. Chatli nog maar een stukje terug. Brama een stukje lopen. Noos Oost-Kernedische doorgelopen die staat wel heel erg vrij in de rechterkant. Krijgt ook de bal. Voor het eerst in het kwartier dat Twente langer dan 30 seconden de bal heeft. Cornelissen wil langs Bouma. Dat lukt hem ook nog bijna met een beweging die geen beweging is. Maar gewoon de bal langs en lopen maar. Bouma bijna geklopt maar herstelt juist op tijd. En PSV heeft de bal weer terug via Hutchinson. Hutchinson gaat uh, nu wel lopen met de bal in de middencirkel. Over de middenstip speelt hij naar Wijnaldum. Wijnaldum uh, moet uh, een opening zien te vinden. Maar ja, even tellen. 2, 4, 6, 8 man van FZ20 veldspelers alleen al uh, op, uh, uh, voor hem. Dus dat uh, wordt lastig. Als de bal naar de rechterkant gaat, naar Labiat. Labiat, Lens uh, probeert te lopen, beweging te maken. Bal komt voor het doel. En dan via Wiskrof gaat de bal over de achterlijn. Ja, Peter Wiskrof, je kunt wel zeggen dat is niet zo. Maar via de schouder van Wiskrof gaat de bal over de achterlijn. En dus hoekschop nummer 10 in deze wedstrijd voor PSV. Dries Mertens heeft er nog niet veel goed voor het doel gekregen. Kijk of het nu wel lukt. De bal gaat komen vanaf de linkerkant. Indraaiend wordt door Wijnaldum bijna binnengelopen Maar die loopt er eigenlijk langs. Huts gaat vanaf dan schieten. Nee, dat laat hij over aan Matafs. Matafs! En dat schot wordt dan ook geblokt. De tweede enorme kans voor Wijnaldum. Eerste kopbal. En vervolgens het moment van zo even waarbij hij eigenlijk de bal alleen maar hoeft binnen te lopen. Maar hem verkeerd op zijn knie krijgt. Nu aan de andere kant bijna Toivode. Maar de bal wordt vervangen door Michailov, wacht u op het uh, NOS-journaal, dan verzoek ik u vriendelijk nog even te blijven wachten, een minuut of twintig, want dat komt na de wedstrijd die ondanks 1-4, maar dat had u begrepen, toch nog ineens Louis spannend is. Dan moet je zeggen. het is inmiddels een kwartier geleden dat Toivonen scoorde. Met dit schema, we zijn tot slotverrekening nog steeds aan het schaatsen ook, met dit schema gaat de PSV het niet redden. Nee, want het uh, moet nu echt uh, snel gaan gebeuren om deze wedstrijd helemaal spannend uh, te krijgen. Als de inworp voor PSV is naar Hutchinson. Hutchinson kan hem doorspelen naar Marcelo. Marcelo uh, zoekt naar de linkerkant, naar Bauma. Kijk uh, beneden, er is veel activiteit langs de zijkant. Onder andere zie ik uh, voor Twente Tindalli. Warm lopen, verdediger. En uh, die jonge jongen die ik al net noemde. Die, uh, uh, hoe heet die? Memphis Depay loopt ook warm. Maar ook Timothy de Rijk. Balbezit voor PSV. Alles en iedereen op Isaac na op de helft van FC Twente. Maar dat is eigenlijk al de hele tweede helft het geval. Als Bauma de bal heeft. Bauma naar Wijnaldum. Wijnaldum met Jansen tegenover zich. Bal naar buiten naar Mertens. Mertens gaat er goed langs bij... Uh, Cornelissen. Mertens probeert dan, maar dat lukt allemaal steeds net niet, probeert dan om te bereiken en dan kan FC Twente weer overnemen. Twente heeft de druk wel een beetje van de ketel kunnen krijgen. Dat is voor de Tukkers het goede nieuws. Voor PSV natuurlijk het slechtste denkbare nieuws, want die willen Twente met de rug tegen de muur zetten. Nu maakt zelfs Marcelo een domme overtreding in duel met Luc de Jong, die een heel klein tikje voelt. En naar de grond gaat, 10 meter voor de middenlijn, voor zijn eigen duck-out. McLaren roept nog wat tegen Brahma, die de vrijheid.